Het elektronica-concern Philips heeft het afgelopen jaar bijna 1,5 miljard euro winst geboekt. Dat is 3,5 keer zoveel als in 2009. Philips behaalde een omzet van ruim 25 miljard euro, een stijging van 10 procent. Ook de kwartaalcijfers zijn beduidend hoger dan dezelfde periode in 2009. Toch blijven de cijfers achter bij de verwachting van analisten. De elektronicaconcern concern heeft naar eigen zeg onder meer last van een zwakke televisiemarkt en een negatief consumentenvertrouwen. Van het weer vanochtend bewolkt en af en toe motregen. Vanmiddag overwegend droger, maximaal rond 7 graden. Dit was het. BeachNet, het computer en internetcentrum van BeachNet in de Haltestraat bestaat nu al meer dan vijf jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet, daar kun je terecht voor al je computerproblemen, alle hardware en accessoires.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 Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in de Tweede Kamer de hoorzitting over de politietrainingsmissie in Kunduz. Als eerste komt de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken aan het woord. Een delegatie uit Kunduz is niet gekomen. De delegatie kon door slecht weer niet weg uit de regio. De Tweede Kamer neemt donderdag een besluit over het kabinetsvoorstel om ruim 500 man naar de provincie in Noord-Afghanistan te sturen. Voor een meerderheid is de steun nodig van D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Die partijen zullen de hoorzitting gebruiken om hun standpunt te bepalen.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 with words and spoken, I said, boy, I'm telling you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 Ook de kwartaalcijfers zijn beduidend hoger dan dezelfde periode in 2009. Toch blijven de cijfers achter bij de verwachting van analisten. De elektronica-concern heeft naar eigen zeg onder meer last van een zwakke televisiemarkt en een negatief consumentenvertrouwen. Dan het weer vanochtend bewolkt en af en toe motregen, Vanmiddag overwegend droog maxima maximaal rond 7 graden. Dit was het... BeachNet.